5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam en omgeving is flink gestegen in vergelijking met gisteren. Dat is af te leiden uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Gisteren werden in Amsterdam nog 2,7 op de 100.000 mensen positief getest. Vandaag zijn dat er 4,4. Landelijk werden er vandaag 1,2 op de 100.000 inwoners positief getest. In totaal werden 205 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Nederland tegen 214 gisteren. Zaterdag waren het er nog 137. België neemt nieuwe strenge maatregelen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Dat melden Belgische media. De Nationale Veiligheidsraad van België heeft het maximaal aantal toegestane sociale contacten per persoon teruggebracht van 15 naar 5. Huishoudens mogen die 5 contacten de komende vier weken niet veranderen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend. Ook wordt het maximum aantal mensen bij evenementen in België gehalveerd tot 100 binnenshuis en 200 buitenshuis. In Indonesië is het aantal besmettingen met het coronavirus uitgekomen boven de 100.000, het hoogste aantal in Zuidoost-Azië. In het land was in zes regio's een lockdown ingesteld. Begin vorige maand werden de maatregelen juist langzaam weer opgeheven. Buurlanden hebben nu de grenzen met Indonesië gesloten. De GGD heeft vorige week 25% meer coronatests afgenomen dan de weken voor. Het aantal mensen dat zich meldt voor de test neemt toe.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 V Ten einde. En ze kon niet met me mee Maar nu zit ik alle weken in de snelheid Het is zaterdag 25 juli 2020 en dit is Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Dit is een programma vanuit de studio vandaag... en de techniek is in handen van Jelmer Koper. De muziek is bedacht door Koordraaier en de redactie deze week was van Gert van Kuik. U hoort Irene de Jager en wij hebben net geluisterd naar de topstars... met de sneltrein naar Zandvoort. We hebben vandaag een leuk programma, vind ik, bedacht door Gert van Kuik. Dank je wel, Gert, weer voor deze mooie items die je bedacht hebt. En we beginnen zo meteen met uh, Cor Haagsman. En hij komt praten over, of hij komt, we hebben hem aan de telefoon, want we hebben nog steeds geen mensen in de studio, maar we doen alles telefonisch. En we praten over het bloedprikken in de Halterstraat. Want daar zijn de mensen toch wel een klein beetje van onder de indruk dat dat uh, daar is gekomen en uit Noord is weggehaald. En ook van de andere plekken in het dorp. Daarna praten we met Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade... over hoe dat nu gaat in de coronatijd. En we eindigen het eerste uur met Patrick Berg. Uh, er is een besmetting geweest bij de Zeemeermin... en wij gaan praten met hem over de gevolgen daarvan. Dan hebben we een kleine pauze en komen we terug met Kees Vreeburg. U kent hem wel van de slager uit de Haltestraat. Uh, de Slager uit de Halterstraat. En daarna praten we met meneer Bobberg-Vilson over de handhaving en hoe die onder druk staat op dit ogenblik. En we eindigen met Joker Bijs over het Jutters Museum. Maar we gaan eerst praten met Cor Haagsman over het bloedprikken in de Halterstraat. Goedemorgen, Cor. Mag ik Cor zeggen trouwens? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik ben Cor Haagsman. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, dat was wat in één keer. Niet meer in Noord bij het Pluspunt, maar in de Haltestraat. En daar werden de mensen heel onrustig van. Tot de beide zijn ze er nog steeds onrustig van, want er is nog niets gebeurd, hè? Nee. Er is heel veel, er is heel veel uh, gesproken, er is heel veel via uh, Facebook gemaild gedaan. Door De wethouder is er nog wat geschreven. Ja. Maar al met al zijn we nu uh, zo'n 14 dagen verder. En we hebben nog niets gehoord van auto, we hebben nog niets gehoord van de gemeente, we hebben eigenlijk van niemand dat gehoord, alleen van de mensen die heel onrustig zijn. Omdat dit soort zaken natuurlijk heel vervelend is voor die mensen. Ja, hoe kan dat zo gebeuren dat er zonder enige vooraankondiging van plek gewisseld wordt? Nou ja, dat, dat is ook vreemd, want als ik jullie uh, uh, uitzending heb gezien, achteraf lees ik dat door, op 30 mei... ...dan komt er een stukje bij jullie tevoorschijn en dan komt uh, heel duidelijk tevoren dat er wel wat gaat gebeuren. Maar dat tot maandag en donderdag, van 8 tot 11 uur 30, in pluspunten, het pri prikken gaat plaatsvinden... ...en deze woensdag en donderdag in de Ja. En dat is dan 30 mei en dan denk je, nou, prima, niks aan de hand... Dat je dan uh, op een met een berichtje op Facebook ziet. dat 1 augustus het uh, verdwijnt uit het pushpunt en dat de mensen verplicht zijn om uh, nu naar, uh, naar de Haldenstraat te vertrekken. Yeah. Ja, want dat geeft natuurlijk heel veel onrust. Ja, want het, het is met name voor de oudere mensen best wel ingewikkeld. om van Noord uh, naar het dorp toe te komen, althans op die plek te komen. Natuurlijk rijdt er, uh, de, de belbus die rijdt er wel. Maar ja, er is weinig. Plek om te parkeren in de Haltestraat. En uh, het gewone openbaar vervoer is onmogelijk om dat uh, te doen. Ja, dat is, dat is niet. Ja, dat kent natuurlijk wel. Alleen ben je dan, dus uh, wat ik al in, in de interview gezegd heb over Noord-Holland, dan ben je zo'n anderhalf uur uh, onderweg. En dat, dat wil je natuurlijk, en vooral oudere mensen natuurlijk niet, uh, dat niet opleggen. Nee. Dat is heel vervelend. Ja, het was natuurlijk heel goed geweest als het in het centrum was ge geweest. Maar dan ook nog in Noord, hè? dus bij het pluspunt. Want ja, mensen die in het centrum wonen, daar is het redelijk voor te doen. Om dan daar naartoe te komen, naar de Haltestraat. Hè? Die kunnen dan ja. dat nog redelijk lopend af. Maar ja, voor Noord is het, is het wel een dingetje. Maar u, ja. u heeft geprobeerd om contact te krijgen met zowel de gemeente als met uh, Adal, dus de, de, de, de, het bedrijf ja. wat dat doet, dat bloed prikken, en er is geen ja. reactie gekomen. Ik heb van de gemeente meteen van het geertje meteen een reactie gekregen dat het, uh, ik zal het even voorlezen wat je schrijft. Ja, jammer dat het zo iets belangrijk zomaar door de strop. Nee, dit heb ik geschreven. Sorry, <laughs> ik heb geschreven. Jammer dat het zo iets door je strop geduurd wordt. Niks geen samenwerking of eens, eens nadenken op je klanten, meest de meeste ouderen, die wel aankunnen. Er is geen concurrentie, hè? dus je blijft de baas. Dat is gewoon de actie van aardbol. Dat heb ik verzweven. En hij reageert erop. Op dit ogenblik is het de feit dat men verhuisd naar de nieuwe locatie. De gemeente is helaas niet meegenomen in deze besluitvorming. De wethouder die welzijn en zorg in zijn portefeuille heeft in Raymond van Haafden... Hij is op de hoogte waar te gaan kijken wat we eraan kunnen doen om de dienstverlening rond het bloedprikken op het juiste niveau te kunnen houden. Nou, dat uh, zegt de wethouder Jan Bluis. Daar ben ik blij met hem zoiets. Ja. Maar ja, dan ben je 14 dagen verder en dan is er nog iets gebeurd. En dat irriteert mij mateloos. Ja, maar het is natuurlijk wel uh, dat er nu een zomerreces is bij, uh, bij de gemeente. Hè? Dus uh... Politiek ligt even een klein beetje stil. Maar wat ik ook bijzonder vind, is dat het vanuit Pluspunt. Want ik bedoel, Pluspunt is natuurlijk echt een plek waar al die mensen samenkomen. Nou, dat is met de corona wat minder geweest. Maar nog steeds, dat bloedprikken, dat kon nog steeds daar. Dat, ja. het, dat Pluspunt daar niet op gereageerd heeft, zoveel jongens. Wat, hoezo, wat gaan jullie doen? Dit, dit hoort hier, dit, de mensen moeten hier naartoe kunnen. Is er vanuit Pluspunt ja. nog iets gezegd? Nee, het pluspunt heeft ook niet gereageerd. En uh, ja, in, een, in het interview met Noord-Holland uh, kwam er een mevrouw uh, die uh, het waslees hier en die vertelde ook haar verhaal. En die werkt zelfs in het pluspunt. En uh, ja, die werd min of meer op haar vingertjes getikt dat ze dus niets mocht vertellen over het pluspunt. Maar dat het alleen maar moest gaan over het aantal medio uh, verhaal. Ja. Goed, dat, dat, dat, dat hebben we dus ook netjes gedaan. Uh, wat nou de reden daarvan is dat de vindt er ook niet te bewegen is, het lijkt mij uh, nog steeds uh, uh, ja, een werkgeboel. En het meest, nou, nogmaals, wat ik al iedere keer zeg, het meest irritante vind ik dus dat uh, het gaat gewoon door. En waarschijnlijk uh, moet je het maar schrikken. Ja. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat ken ik gewoon niet in deze tijd, kom op zeg. We zijn geen kleine kinderen waar we tegen praten. En het is een en, niet uh, onbelangrijk uh, ding hè, in het dorp, dat bloedprikken. Want ja, er zijn inderdaad, hè, we, we hebben best een, een vergrijsde bevolking. Die dus zeer veel gebruik maakt van het bloedprikken. Om, om allerlei redenen. Dus het, het, ja, het, het kan eigenlijk gewoon niet. Nee, nee helemaal niet. Omdat het normaal is, het is een... Ja, dat herhalen we steeds maar weer. Het is een slechte plek om er te komen. Je kan je auto niet, niet goed kwijt. Je moet dan ook weer betaalde doen. Uh, en daarnaast, uh, in, in de zomer is dit natuurlijk helemaal een ramp. In de winter zouden het nog wat anders zijn. Maar daarnaast, uh, ja, mensen komen hier lopen. Ze komen bij de dokter vandaan en ze lopen zo het de, de plus te doen om even te laten prikken. Ja. En zegt, nee, zo'n service ga je weghalen. Ja. ja dat moet, moet niet mogelijk zijn, nee. Nou ja. En dan was het, het lijkt vreemd dat niemand van de, uh, uh, waar het aan om gaat, de plussen niet, aantal niet, de gemeente niet, niemand reageert. Nee. En Wonderbaar. Ik heb al meer dan, meerdes, uh, dan 350 reacties getekend uh, op, de, op Facebook. En uh, de, de, de bloemenhuis van Bruis en de FOMA die hebben uh, intekenlijsten liggen. En die zijn ook inmiddels de 150 tot de 200 ondertekend. Dus ja, het leeft nog wel hier in, in Noord. Ja, nee, daar twijfel ik geen seconde aan dat het leeft, dat het leeft in het dorp. Ja. Um, maar wat nu? Nog steeds maar afwachten? Ja, denk, of moeten we iets anders gaan doen? Of moet men iets anders gaan doen? Nou ja, ik heb dus... Uh, uh, ik, wil, ik wacht deze actie nu even af. Hè, want die sluit, deze week sluit ik hem af de ondertekening en de actie 4, via, uh, via, via de computer, zouden we zeggen. Ja. Uh, en dan ga ik de boel op een rijtje zetten en dan ga ik toch de mensen die daar direct verantwoordelijk voor zijn, ga ik vragen wat er nou gaat gebeuren. Ja. Uh, dat is de enige manier om, uh, om dit uh, naar buiten te brengen. Het, helemaal als je het in de krant je hebt het al gestaan, in de Zandvoedse krant. Ja. Het heeft gestaan in, uh, in de heemstede uh, ja, dat, dat moet je nou nog meer, hè? Ja, het is wel wonderbaarlijk dat uh, aantal media gewoon niet reageert. Dat ze niet inhoudelijk ja. ingaan op de vraag van waarom. Kijk, als, ja. als daar een goede verklaring voor is... Wat, wat natuurlijk kan, hè? Want ik bedoel, wie zijn wij om daar... Uh, over te oordelen, maar graag een reactie... en graag een, een reactie van... joh, dat is de reden dat we het gedaan hebben. Dan kunnen we de begrip voorop brengen. En dan kun je verder. Maar nu kun je ook niet verder. Nee, nee helemaal niet. Het is uh, eenzijdig opgelegd. En je moet het maar slikken. Ja, ik zeg altijd, als er twee supermarkten zouden zijn... zou ik bij die supermarkt doen gaan. Weet je, er is geen concurrentie op dat gebied. Dus zij ze hebben de macht in handen. Maar... Is dat, is dat zo omdat er hier in deze omgeving geen concurrent is? Of hebben zij nou eenmaal die positie en blijven ze daarin zitten? Want dan zou je ook kunnen zeggen van nou, we gaan een andere partij proberen te benaderen. Uh, om te kijken of dat zij wel uh, bereid zijn om ja. in Noord bij pluspunt te gaan prikken. Ja, precies. Ik uh, daar zou ik wel naartoe. Daar neig ik naartoe om daar naar te kijken. Waardoor je dus niet zo'n eenzijdige organisatie hebt die dit maar allemaal kan opleggen. Ja, maar dat is niet bekend of dat er een andere aanbieder is. Zover ben ik nog niet gekomen, want ik ook nog steeds. Zij het gewoon terugdraaien en die twee keer per week het in het bus plaatsvinden. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is een kwestie van afwachten dus en kijken wat er nu gereageerd gaat worden. En ja, misschien is het inderdaad een idee om te kijken of dat er een andere aanbieder is die hierin wil stappen. Ja, nou ja, het is natuurlijk een mogelijkheid om te kijken als, als het zo mogelijk zou kunnen zijn. Want dan krijg je natuurlijk... Uh, dat, dat, dat je dat niet zomaar eenzijdig op kan leggen. Want dan zegt de andere maatschappij of uh, instelling die zegt... nou kom dan maar met mij. Ja. Dus die, die stap is heel anders. Nu is het een machtig, ja. machtige situatie. Ja, je, je weet ook niet welke voorwaarden er zijn geweest... Hè, om, om deze partij zeg maar, de, het bloed te laten prikken in het dorp. Dat, dat weten wij niet. Want worden, nee. worden die onderhandelingen door de huisartsen gedaan? Of hoe, hoe gebeurt dat? Wie bepaalt dat? Ik zou dat niet weten. Nee. Nee. Nou, misschien is dat een, uh, een idee om dat uit te zoeken. Wie dat bepaalt. Om um te kijken ja. bij de huisartsen. Van, goh, zijn jullie degene geweest die dit bepaald hebben? Of, of is die partij gewoon ingestapt en weten we niet beter? Ja, dat, dat, dat vermoed ik. Wie is die partij? Die is er altijd geweest... Ik, ik woon tien jaar nu in Noord en ik weet niet anders dat daar de bloedprikken op uh, in, in de plus moet plaatsvien. Ja. En het is altijd aantal geweest of ik denk later is het aantal media geworden. Nou, dat, dat, dat wil ik even buiten blijven. Dat is ook niet zo'n belang. Nee, dat is ook maar, niet zo belangrijk. Of, of hoe het hoe het heet, maar het feit alleen dus dat je door zo'n organisatie dit opgelegd krijgt aan klanten die dus. ja noodgedwongen bij jou binnenkomen, ja. nou, dat, moet, dat moet je toch op een andere manier doen. Dat kan niet op deze manier. Nee. Nee. Nou, uh, er en is genoeg de... te doen, dat begrijp ik. Ja, nogmaals ik... wil ik het nadrukken. Ik vind het heel fijn dat, uh, dat het naar het dorp is gegaan voor de mensen die in het dorp Doorbonen, wonen wel. Ja. Ja. Want ook die hebben recht op, uh, op een wat makkelijker manier van bereiken. Maar dan moet je niet bij het ene weghalen en bij het andere neerzetten. Dat kan dus niet. Nee. nee. Nou, er is nog wat te doen uh, voor jullie uh, als ja. uh, tegenpartij, laat ik het maar zo zeggen. Absoluut, ik laat het niet los. Nee. En ik uh, laat tot het, het bekende gaatje. Goed zo. Ik uh, wens je veel succes daarbij. Dank je wel voor het uh, interview. Graag gedaan. Van hetzelfde. Okay. We gaan luisteren naar R.I.M. of Remmen. R.E.M. Hè? R -I -M is het, geloof ik. Uh, Losing My Religion. That's me in the corner That's me in the spot Ernst Brokmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je ons uh, te woord kan staan. Ja, maar geen, want, geen probleem. Ik denk goed. dat het nog wel druk genoeg is... ...ondanks dat het vandaag misschien niet zo heel erg druk op het strand is... ...maar er is altijd wat te doen volgens mij bij de reddingsbrigade. Er, er is altijd wat te doen, want, want uh, ik vallig net weer een berichtje door... ...dat uh, ondanks dat we afgelopen maanden bijvoorbeeld heel weinig uh, echt cursus en training hebben kunnen doen... Dat er nu toch weer een van de chauffeurs een stukje van schot gaat doen vanochtend. En dat is dan mooi met zo'n regenachtige dag. Dat er toch altijd achter de schermen dingen zijn waar men mee aan de gang gaat. Ja, ik zat vorige week op het strand en toen zag ik die helikopter aankomen. En heel spannend, iedereen ging staan. Alle mensen stonden te kijken zo van oh, wat is er aan de hand, wat gaat er gebeuren. En er werden mensen uit het water gehaald via de helikopter en naar een boot gebracht. Dat, was, dat zag er heel erg spectaculair uit. Maar dat was slechts een oefening. Ja, dat klopt. Dat waren de, de, de collega's van de KNR, van de, van de grote repot. Die ja, moeten net zoals wij ook regelmatig oefenen. En, en ze hadden inderdaad een, een oefening met, met de helikopter. Uh, en inderdaad, ja, dat vinden wij zelf ook. Dat ziet er altijd super spectaculair uit. Uh. Maar gelukkig was er niks aan de hand. Nee, gelukkig. Maar wat, uh, wat is er wel, uh, zeg maar, in deze periode anders dan in de andere zomers? Nou ja, er is, er is natuurlijk eigenlijk heel veel anders. Ja, dat omdat we in het seizoen ja, heel veel dingen uh, niet konden doen. Hè. Onze reguliere opleiding voor nieuwe, nieuwe stelvlachten lifeguards, uh, is niet gestart. En uh, ja, en dat betekent dat een aantal mensen geen, geen nieuwe opleiding konden doen. Heel veel van onze herhalingslessen, die al in april, mei plaatsvinden, uh, zijn geannuleerd. Um, gelukkig hebben we heel veel ervaren strandwachten, dus um, is dat wel op te vangen. En dus dat ja, zijn relatief, uh, ze zijn vervelend, maar niet zo erg. Um, en we zien dat er rondom de strandposten en ons standwerk heel veel veranderd is. Um, ook daar weer, vooral in het begin, um, um, moesten hele goede afspraken maken met de... Uh, ...veiligheidsregio, met de collega-loopdiensten... ...met andere renningsbegaans... ...van hoe kunnen we werken... ...en wat voor middelen hebben we extra nodig... ...wat moet er aan de gebouwen gebeuren... ...zodat uh, iedereen zomaar naar binnen kan lopen... Uh, ...extra mondkapjes... ...extra instructie... ...dus zeker in de aanloop naar de zomer... ...is er heel veel extra werk geweest... Um, ...en de afgelopen weken um, moet ik zeggen... ...dat het redelijk normaal draait... ...al zie je dat we uh, ja, wel nog met heel veel zaken... ...rekening moeten houden, dat betekent... Bijvoorbeeld met mensen die voor eerste hulp komen. Ja, dat we eerst uh, toch even een korte check doen of nog iemand toevallig ziek is. Uh, betekent dat we nog wat beperkingen hebben in het aantal mensen wat in de auto tegelijk kan of in een boot tegelijk mee kan. Ja. Dus al met al um, voelt het redelijk normaal. Maar zie je dat we toch wel wat, uh, wat extra maatregelen hebben om het ja, voor zover mogelijk, zo veilig mogelijk te kunnen doen. Ja, is het, is het wel wat rustiger uh, in het algemeen? Want sommige mensen roepen, ja, het is gewoon net zo druk als altijd op het strand. Maar, nou... Um, ja, dat, dat is natuurlijk altijd lastig om te zeggen. Hè. We hebben natuurlijk, um, um, ik zou bijna zeggen, april, mei... Uh, het meest prachtige voorjaarsweer gehad wat we een jaar hebben gehad. Uh, toen was het relatief rustig. En er was natuurlijk ook allerlei gevoerd En parkeerterreinen dicht, uh, uh, uh, verkeersregelaars. Um, vanaf uh, juni, uh, en, en zeker vanaf uh, uh, uh, 1 juli... is dat elke keer een stapje vrijer geworden... En we hebben zeker gezien met echt strandweer. De laatste dagen van juni waren natuurlijk prachtig mooi. Ja. Dat het echt gewoon heel druk is. Um, bijna wel weer een normale drukte. Ja, de afgelopen drie weken um, um, hebben we eigenlijk gewoon pech. Het is best lekker weer, behalve dan op dit moment. Maar um, het is lekker weer om buiten te zijn. Maar het is niet het weer dat het hele strand vol ligt. Het is gewoon nee. niet warm genoeg. Um, dus ik vind dat lastig om in te schatten. En ik moet zeggen dat wij zelf wel dat als het nou ja, in augustus echt echt zomer zomer wordt, dat het toch echt wel heel druk gaat worden op de stranden. Ja. Nou, uh, hebben de burgemeester, uh, het college besloten dat er dus bijvoorbeeld het uh, lachgas niet meer mag. Uh, nee. Denken jullie dat daar uh, problemen zeg maar op het strand ook kunnen komen daarvan? Of zijn dat is dat al geweest? Nou, ja, wat je, wat je wat je wel gezien hebt zeker in de beginfase, dus zeg maar zo in juni... Uh, met die mooie dagen, is dat uh, vooral voor jongeren... is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, weinig verkeer. Uh, de discotheken zijn dicht, de terrassen hebben heel veel regels. En je ziet dat, ik zou bijna zeggen, in de natuur... en of dat dan op het strand is, maar je hoort het ook in een ander deel van het land... in het Haarlemmermeerse Bos, allerlei plekken... Uh, jongeren toch bij elkaar komen en die toch uh, uh, vinden het fijn om met elkaar wat te doen. Dus we hebben wel gezien dat er wat meer uh, groepjes op het stand zijn... ook in de avonduren... Um, ...en over het algemeen overigens supergezellig hoor... ...een groep jongeren die gaan lekker zitten... ...een drankje, uh, dat soort zaken. We hebben ook geconstateerd... Je, uh, ...in die periode dat inderdaad ook de flessen wat en andere zaken het stand op gingen. Um, ik denk dat de gemeente daar heel goed op... gehandeld heeft door uh, direct... Uh, in, de, ...in de verordening maatregelen te nemen... Uh, ...en dat in ieder geval op papier te verbieden. Um, daarna is het natuurlijk ook... ...iets minder weer geweest, dus ook daarvan... ...kan ik nog niet helemaal zeggen of dat werkt... Um, ...maar ik denk dat... Ja, alle voorwaarden geschapen zijn. De regels zijn er. Uh, volgens mij is de politie dan scherp op. Dus ik, ik verwacht daar geen grote problemen van. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Hmm. Maar jullie hebben nog niet mensen gehad, zeg maar, die dus door dat lachgas in de problemen zijn gekomen? Nee, bij, bij, bij ons hebben we dat voor zover weten nog niet gehad. Uh, dat kan natuurlijk altijd. Um, en voor ons, ja, zit dat bijna een beetje in de lijn. En je hebt natuurlijk ook mensen die wel eens een, een, een broodje roken op het stroom die... Um, ja, een bijvoorbeeld een aantal weken geleden kwam er een Duitse jongen uh, um, en die was helemaal in paniek, zwetend, want hij had een stukje spacecake gegeten en hij voelde zich niet zo lekker. Nou ja, dat is voor ons dan niet zo spannend, dus het gebeurt wel vaker, dat, dat zeker met jongen in de zomer, dat er wel iets met een, een verdovend middel of een drugs gebeurt. En dan met de hitte erbij uh, geeft dat ja, een beetje verkeerd ja, effect. precies, uh, het is niet zo dat wij nu meteen uh, op onze achterste benen staan en denken dat gaat helemaal mis. Uh, maar wat ik al zei, ik denk dat het goed is dat de gemeente er wel eigenlijk in het gingstadium direct op in heeft uh, gestapt en, uh, en maatregelen heeft genomen. Uh, en ja, het is gewoon straks afwachten hoe dat gaat. Uh, ik denk wel, gedurende de zomers echt nog hè, die 30 graden dagen gaan komen, dat het gewoon wel heel druk wordt. Omdat ook heel veel jongeren uit de regio en ik zou zeggen de brede regio, ja, gaan niet op vakantie dit jaar of nee. blijven dicht bij huis. Maar ja, wat is er dan mooier om, om lekker naar Zandvoort te gaan en daar uh, een vakantiedag te vieren? Uh, dus mogelijk dat het nog gaat gebeuren, maar dat, dat moeten we gaan zien. Ja. Nou, is het ook zo dat jullie elk jaar uh, bijvoorbeeld met muien... Hè, dus daar, de plekken ja. waar het gevaarlijk is, dat daar ook op uh, wordt gelet... en ook op gereageerd wordt. Um, ja. uh, hey, jullie zeggen zelf, je, je kan dus met minder mensen in een boot zitten... omdat je die afstand uh, van elkaar uh, moet uh, bewaren. Is dat, is dat ook anders? Um, nou, het toezicht zich ook op het strand hè, wat betreft de muizen, dat is niet anders als andere jaren. En we hebben dat vooral op afgelopen weekend gezien en de dagen daarvan. En ook in de media gehoord, ook op andere plekken langs de kust. Hè, we hebben best wel een tijd uh, zowel ongunstig getij gehad, dus uh, de ja. stroming in de middag in combinatie met, uh, met uh, de zuidwestenwind. Waardoor uh, ook in Zandvoort uh, op flink wat plekken de muizen meer stranden dan normaal. Um, en daar is bijvoorbeeld ook in de weekenden zijn ook al wat mensen uit de muil gehaald. Gelukkig allemaal op tijd. En zijn ook eh, eh, eh, nou vooral vrijdag, zaterdag, zondag, maandag op diverse plekken extra bij mijn bellen's neergezet om strandpubliek eh, te attenderen. Ja, dus, en de gele vlag, ook... hè, dat is natuurlijk ook een, ja. nog steeds een heel belangrijk ja. stukje ja. daarvan. Dus, dus, dus dat deel, eh, ja daar, daar merk je eigenlijk weinig van. Eh, ik zeg het is vooral bij ons achter de schermen dat je gewoon merkt dat we met elkaar ja, wat scherper op moeten zijn en op moeten letten. Maar in de daadwerkelijke uitvoering, in de daadwerkelijke inzet eh, valt het gelukkig mee en kunnen we eigenlijk. ...redelijk normaal ons, uh, ons werk doen. Ja, nou ja, het blijft natuurlijk heel belangrijk... Hè? ...het werk wat uh, de reddingsbrigade doet op het strand... ...dat moeten we vooral niet vergeten... ...want vooral het preventief uh, werk wat jullie kunnen doen... ...dat uh, voorkomt heel veel ellende op ja, het strand. Uh, ja, dat, Met... dat zeggen wij zelf ook altijd... Hè? ...dat preventief is, is eigenlijk het allerbelangrijkste... ...het liefst willen uh, we natuurlijk dat er helemaal niks gebeurt... Nou, uh, uh, ...zeker het stuk Zandvoort en, en zandvoort daar bij elkaar... ...en het is toch een, een heel groot stuk strand... En dus we kunnen het nooit 100% voorkomen, maar alles wat we aan de voorkant al kunnen afvangen door waarschuwingsborden vlaggen, door langs de kust te de en te rijden, de mensen al vooraf te waarschuwen en door ook tegenwoordig steeds meer via andere kanalen, hè, via Twitter, via Facebook, via Inst Instagram, mensen al uh, te informeren over de strandsituatie. Uh, proberen we inderdaad te voorkomen dat er wat gebeurt. Ja. Zijn er dit jaar minder kinderen die bijvoorbeeld kwijtraken? Hè? Want ik weet dat het elk jaar altijd wel een dingetje is. Ja. Mensen die even niet opletten. Je weet wat kinderen doen. Die zijn aan het spelen en die gaan een kant op waar jij net niet naar kijkt. Is nee. dat dit jaar minder? Uh, ik, ik durf wel te zeggen tot nu toe wel. Uh, en dan zeg ik ook meteen, maar eigenlijk hebben we pas een dag of drie, vier echt topdagen gehad. Uh, die laatste week juni en, en een paar dagen in juli. Um, en de andere weekenden waren, nou ja, wat ik zei, niet heel slecht weer, maar ook niet topdruk. Um, ik denk dat het misschien toch wel helpt dat mensen, toch, als ze op het strand zitten, toch wel wat meer afstand van elkaar hebben. Dus misschien wel iets meer overzicht is. Ja. Um, dat is altijd heel lastig, maar cijfermatig inderdaad valt het tot nu toe mee dit jaar. Uh, maar ja, dan moet je er ook inderdaad hebben wat ik zei, naar het weer en naar andere evenementen kijken. Um, dus nou ja, misschien dat het er wel wat mee te maken heeft... dat uh, mensen toch wat meer op elkaar letten... Uh, wat verder uit elkaar zitten... Uh, en het misschien toch op sommige dagen ietsje, ietsje rustiger is geweest. Dat, uh, ja. Ja, dat, dat is lastig. Ja, nou ja, goed. Uh, het heeft zijn vooren en zijn nadelen. Dat ja, is uh, absoluut een feit. En, en, en het strand, uh, is dat in de breedte? Hè? Want we hebben natuurlijk ook nog het stukje naaktstrand... en het stuk wat daartussen zit. Uh, okay. Merken jullie ook dat het daar rustiger is? Um, nou, niet echt specifiek. Um, en je ziet natuurlijk als je richting het zuiden kijkt, uh, uh, het Naakstrand uh, gedeelte, uh, daar zie je dat al een paar jaar zeg maar, tussendeeltenten uh, uh, er niet is. Dus je hebt wel aan het begin twee tenten en dan helemaal aan het eind nog, uh, nog uh, uh, een laatste tent, uh, We hebben wel het idee dat, en misschien wel door de corona, maar misschien ook omdat mensen het gewoon prettig vinden, dat dat deel en zeg maar voorbij het Naakstrand ietsje drukker wordt. En dat wil niet zeggen dat het daar gekkenhuis is. Maar dan zie je toch op de, op de zonnige dagen wat meer mensen... die achterlangs het fietspad pakken en daar de ja. strand op gaan. Heel bewust en, de rust op zoeken dan ja, van die, het strand. Ja, daar de rust op, op zoeken. Uh, en we hebben het idee dat ook het stuk tussen Zandvoort en Bloemendaal... waar de strandhuisjes staan... Ja. dat ook daar wat, wat meer, uh, vooral families, op het strand gaan zitten. en Misschien ook wat, wat bewuster vanwege de rust. Uh, maar ik zeg, dat is meer gevoelsmatig... Ja. Um, maar, maar we zien eigenlijk die hele breedte toch op die mooie dagen dat overal mensen zitten. Uh, en men dus ook een beetje de randen in de wat rustigere plekken opzoekt. Ja, nou ja. Als dat uh, een voordeel is, dan uh, laten we het maar zo houden. Precies. Precies. Ja. <laughs> nou, uh, Ernst, uh, dank je wel voor dit gesprek. En uh, ja, we wensen af. jullie een uh, rustige zomer. Dat, uh, en uh, zonder extreme, want uh, dat is voor iedereen prettig. Precies, en, uh, maar wij die, die, regen, die regen mag wel ingeheld van Klein Zonnetje. Ja. <lacht> ja, daar zijn we allemaal voor. Goed zo. Nou, tot de volgende keer en uh, een mooi weekend gewenst. Ja hoor, zelfde. Okay. Goeie dag. Zelfde. Wij gaan luisteren naar muziek. Ik ben even mijn papiertje kwijt wat we nu gaan luisteren. Het is uh, Takatakata van uh, Joe Desin. Dus uh, geniet ervan. Dank je wel. De ses la sangrie a coulé à la période de Tolède. La fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand un banc des m'a dit l'ami reste calme. Car au grand si tu regardes sa femme, Mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa rose avec un billet qui propose un rendez-vous à la hacienda. Ah On s'était enlacé sous l'oranger, mais la doña, On c'était le métier. Criait vengeance aux arènes. Le matador trompé surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de faire l'orange. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord, mon cœur qui bat. d'accord, d'accord, d'accord, Au rythme de ces d'accord, Tu vas payer, dit-il. Voici la stockade. Mes picadors sont prêts et mon œil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme. J'entends mon bat Taka taka taka TAKATA ta TAKATA taka taka taka taka ta taka taka taka taka ta TAKATA rimbaresima taka Sorry, dit was taka taka van Joe Dasan. Goedemorgen Patrick. Goedemorgen Irene. Wat gezellig, wat fijn dat ik je aan de telefoon heb. Goed hoor. ja hoor. Ja. Al, al is de omstandigheden wat minder. Zijn. Ja, de omstandigheden zijn wat minder. Ik, uh, ik, ik, ik kan me ongelooflijk goed voorstellen hoe uh, vervelend het is... dat eindelijk na die tijd dat jullie gesloten waren... jullie weer open mochten. En dat gebeurt, dan gebeurt er dit. Uh, ja, dus, uh, wat dat betreft... Uh, oh. ja, wat, wat er gebeurt is... Er is één personeelslid van me die is... Uh,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 is het standaard dat het personeel getest wordt? Of hoe gaat dat bij jullie? Uh, nee, nee. Het is niet standaard dat personeel getest wordt. Er uh, werken zoveel mensen in voor, Die worden niet allemaal getest. Nee, maar ik bedoel... Bij jullie kregen jullie een telefoontje... dat het een testpositief nee, was? Nee, nee, Wat het is, wat het is. Uh, ik, ik, ik hoor jou... Je ging net de schuif openzetten... en, en, en, en ik hoorde je een kuchtje doen. Uh, ja, sorry. Het, het, het, het, ik nee, verslikte me het in een maakt, slokje water. Nee, nee. Maakt niet uit. Maar <laughs> ja. wat het is... Op uh, een, een weekend was de, de medewerker dat eigenlijk ook hele lichte verschijnselen en, en eigenlijk een droge keel. Ja. En, en daardoor uh, was er zelf wat onzeker uh, in, in van ja wat heb ik is het gewoon een griepje of wat is er met een droge keel. Ze hé, dus toen we moeten.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 En maandag was de desbetreffende personeels weer vrij. En, en toen kregen we dus maandag om 6 uur collega's en, en, en want er wordt natuurlijk onderzoek gedaan wie er allemaal werken, waar ze werken, uh, wat de mogelijke besmetting uh, waar het vandaan komt. Dus vandaar dat, uh, dat uh, iedereen wordt gekeken. Um, ja, zoals je weet in een viskraam, uh, er is een looppad van uh, ik denk 1 meter waar je langs heen loopt. Ja. En voornamelijk omdat je... ook al samen in de buiten ligt... maar je, je werkt natuurlijk... Uh, zoveel uren dicht op elkaar slip, ja. is de kans op besmetting aanwezig... Uh, dat iemand anders uh, het wellicht ook heeft opgelopen. We ja. dus zijn gelijk dichter gaan naar de loods gegaan... hebben met de rest van het personeel gaan zitten. Uh, eerste reactie natuurlijk is als de GGD belt... Uh, en die zegt van, de adviseer je om dicht te gaan, dat je denkt van, hey, uh, ik heb verdomme vijf huishoudens, ik, nee. ik heb vijf, vijf huishoudens die, die eten van, uh, van, van, van onze zaak. Ja. Hoe kan ik in het hoogste zoen twee weken dicht gaan? Ja. Dat is het eerste, eerste wat je denkt, en dan de rij je terug naar huis in een in, in, in, in tractor, dan heb je gelukkig een kwartier tijd om erover na te denken. Um, ja, dan, uh, dan, dan ga je zitten met z'n allen. En dan denk je van ja, uh, we, we zagen op dat moment wat er in Hillegom gebeurde. Dat ja. er al op dat moment 23 mensen uh, besmet waren. Ja. En dan denk je van hey, het, gelukkig is het er nu nog maar eentje in Zandvoort. Uh, de desbetreffende personeelslid is die week tevoren naar Harderwijk geweest. Uh, hotel. Ze komt in de supermarkt. Ze werkt op een drukke boulevard. Ja. Precies. Ze gaat ergens aan het toiletje. Je, je weet niet waar het is opgelopen. Is het Worden dan die andere mensen bij jullie ook gelijk getest om te kijken of. Nou, Daar dat kom, okay. kom ik zo op. Ik zal heel snel mijn verhaal afmaken. Goed. Um, dus, dus, dus wat dat betreft, uh, uh, het zoekgebied was te groot. Het is niet te achterhalen wat vandaan kwam. Uh, en je wilt absoluut niet dat er net als een hele gom twintig mensen besmet maken. Dus, dus na, die, na die kwartiertje rust uh, kom je tot je.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 Uh, en, en eigenlijk naar iedereen is zo'n antwoord... heb je verschijnselen, twijfel je ergens aan. Hoe licht het dan ook is, want we hebben het nu zelf gevraagd. Uh, twijfel laat niet. La, laat je testen. Als ja. je ergens over twijfelt, laat je testen. Ja. De, op dat moment hebben we natuurlijk ook de vraag... de GGD belde al, uh, al haar collega's op... Omdat die, uh, en, en mij als medewerker uh, bellen ze op. Omdat we op korte afstand van elkaar werken. En dan vraag je ook van: kunnen we getest worden? Nou, eentje, een ander iemand, die was ook verkouden, um, Die werd getest. Um, twee eigenlijk. Uh, want ik ben met diegene meegegaan. Ik ben echt yeah. getest. Um, maar voor eigenlijk je, is, is er een beleid nu in, in Nederland. Zodra je geen verschijnsel hebt, word je niet getest. Ook al ben je uh, op dichte afstand van mensen geweest...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 En dan ja, is er een situatie waarin dat zou kunnen en dan en dan kan dat dus niet. Nee, maar ga oh, je kan echt naar de GGD bellen en, en neemt zo maar. Zodra je geen symptomen hebt, dan gaan ze je niet testen. Maar dan zeg dus je toch dat, gewoon ik heb wel ja. symptomen of, of ja, is dat ja, onaardig? Dat, dat, nou ja, dat uh, ik kan je vertellen dat een uh, dat een medewerker dat vandaag uh, uh, heeft gedaan en, en alsnog een test laat gaan. Ja. Omdat ze omdat ze dat zelf uh, uh, prettig vindt. Nou, ja. Maar het is niet oké, okay, vind ik hoor, dat dat op die manier moet. Ja, nou, ik, maar ik begrijp dat, die, dat, dat mijn, mijn personeelslid... Uh, die ik snap het, heeft, volkomen. Uh, Absoluut. Ik, ja. ik ook. Zeker. Dus, maar ja, dat is dus... Weet je je, je, je wilt niet meemaken dat er zoveel besmettingen komen. Dus vandaar dat we uh, uh, transparant hebben genomen... en, en ons verantwoordelijkheid uh, hebben genomen... het advies van de VVD hebben opgeborgen om donkere gelijk te sluiten. Ja. Uh,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 ...jullie daarna een enorme mooie zomer wensen... ...zonder corona en zonder ellende... ...en met een uh, stukje omzet... ...die dit een beetje goed maakt straks. Ja, nou, dankjewel. Uh, ik, ja, ik, ik hoop dat, uh, dat het uh, voor soms goed... Uh, ...de rest bespaard blijft. Ja. Nou ja, het is, je, het ik, is, het is een, mooi dat je dit nu verduidelijkt hebt. Heel goed, graag gedaan. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, Succes met het programma. Dankjewel. dankjewel. Mooi weekend. Dag. Goed, wij luisteren nu naar uh, Susie Quattro met Chris en Chris Norman Stumbling In. Stumbling in. En voordat wij uh, zometeen afbreken met het nieuws van 12 uur, wil ik u even attenderen op een opening vanmiddag in de Haltestraat. Het is Latin Café Halte 59. Uh, dat wordt vanmiddag om 4 uur geopend door Gertjan Bluis, onze wethouder. En uh, er is een receptie van 4 to, tot 6. En om half 5 zal de wethouder de openingshandeling verrichten. Uh, u kunt daar uh, naartoe, maar u moet zich wel even aanmelden. Als u daar naartoe wil, vanwege de RIVM-richtlijnen uiteraard... en de catering, naar uh, rooidongen.com. Dat is een bekende naam. Dat is een bekende naam. Dat is onze collega hier van de radio. En uh, nou, straks uh, hebben we nog een aankondiging van een programma... ook van Roy, maar dat doen we aan het eind van het programma. Dus vanmiddag om vier uur en om half vijf... zal de opening plaatsvinden. Café Let in café, halte 59... In, uh, uh, midden in het dorp. En nog één keer reageren op rooidongen.com. Rooidonge Goed, dan nou. uh, gaan we eruit uh, naar het nieuws. Ja, zeker uh, richting de muziek. En uh, wat hebben we in het tweede uur nog te bespreken? Mm, om het, dat even Ja, het tweede ja. uur hebben wij het eerst Kees Vreeburg, uh, onze bekende slager uit de Haltestraat. En daarna uh, hebben we meneer Bouwberg Wilson van de gemeente over de handhaving in het dorp. En we eindigen met Joke Bijs, uh, die praten over het Jutters Museum. Nou, we gaan eruit voor het nieuws. En uh, de, de reclameboodschappen. Dus graag tot na 12 uur. Dag. Luister natuurlijk naar het nummer van Stacy Latisol met Jump to the Beat. Dus uh, dans lekker mee. op 106.9 straks meer 4 FM maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur Kees Groot met het NOS journaal